بدعة بدعة دلالة دلالة Beste broeders en zusters, ik wil de komende minuten gaan besteden aan onze iman. Een iman is net als een awesome licht dat de harten van de mensen opvult. En zoals het licht van de zon tussen nu en dan door de wolken wordt overschaduwd, zo kan het zijn dat het licht in onze harten overschaduwd wordt door de wolken van de zonde. En bij sommige mensen kunnen deze wolken zich blijven opstapelen. En ophopen totdat het licht van een iman verdreven wordt uit hun harten, verloren gaat. En daarom is het aan ons om ervoor te zorgen dat deze wolken van zonde wegtrekken. En dat het licht van een iman in onze harten blijft stralen en schitteren. En dat kan, middels het reciteren van de Koran, middels lofuitingen, middels het verrichten van het gebed, het bezoeken van zieke mensen, bezoeken van begraafplaatsen, zorgdragen voor de weeskinderen, glimlachen in het gezicht van je broeder, glimlachen in het gezicht van je zuster. Zo kan iemand zijn imaan versterken. Zo kan iemand zijn imaan verversen. En deze tijd waarin wij leven, beste broeders en zusters, wordt gekenmerkt door een overmaak aan hardvochtigheid. Nog nooit zijn volgens mij de harten zo hardvochtig geweest. Dag in dag uit wordt de Koran aan ons voorgelezen. Maar het doet ons niks. Het heeft geen uitwerking meer op ons. De harten sidderen niet. De ogen tranen niet. En er gaan geen rillingen door onze lichamen heen. Waarom niet? Wat is de reden? Het antwoord... Onze iman is tot het allerlaagste niveau gezakt. Lager kan niet. Aan de heerlijkheid van de Koran. De heerlijkheid van dit geloof. Zou je, je enkel proeven. Meemaken en voelen. Als het goed gesteld is met jouw iman. Dat is gewoon een feit. Anders zou je het nood voelen. Dus we moeten ervoor zorgen dat wij onze iman sterker maken. En een van de zaken die jou daarbij kunnen helpen, is kennis opdoen over Allah subhanahu wa ta'ala. Want hoe meer jij te weten komt over Allah subhanahu wa ta'ala, des te meer Godsvrucht jij verkrijgt. Des te meer vrees jij opbouwt. En daarom zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam tegen een verzameling van zijn metgezellen. Ik ben degene van jullie die Allah het meeste kent. En dus ook degene die hem het meeste vreest. En daarom als hij het gebed verrichtte. Dan moest, hij, dan moest hij sallallahu alaihi wa sallam huilen. En de metgezellen die achter hem stonden. Die zeiden dat het geluid dat uit zijn borst kwam. Te vergelijken was met het borrelende geluid dat een pan maakt als er iets in wordt gekookt. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En ook overlevert Anas, radiyallahu anhu. Dat hij, of dat om, op een dag de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, een hele mooie preek hield. Zoals Anne zegt, die zijn gelijken niet kent. Waarin de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam tegen zijn metgezellen zei. Als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie weinig reden tot lachen hebben. ...en meer huilen. Zij, en ik doe op de metgezellen... ...zij beschikten over de juiste hoeveelheid iman. En daarom werden zij geraakt door deze woorden van de profeet, sallallahu alayhi wasallam). Toen hij tegen hen zei, als jullie zouden weten wat ik weet... ...dan zouden jullie weinig reden tot lachen hebben en meer huilen. Toen bedekte zij hun gezichten en barstte zij uit in tranen. Maar wij daar wa la quwwata illa billah. Ik heb net diezelfde woorden gezegd. Diezelfde woorden die de profeet sallallahu alayhi wasallam richting zijn metgezellen brengt. Maar het doet ons niks. Het beweegt ons niet. Ik zie geen teken van emotie. Waarom? Omdat de harten versteend zijn. Er is zoveel hartvochtigheid in onze harten. En daarom moeten we ervoor zorgen dat wij deze harten weer reinigen. En dat wij weer die imam naar boven halen. Ook in Musnad al-imam Ahmed. Er staat een mooie overlevering. Waarin eigenlijk. Abu Sa'id al-Ghudri. radiallahu an. Overlevert. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, zei. Ik kan niet langer gelukkig zijn. Nu dat ik weet. Dat degene die belast is. Met het blazen in de bazuin. Dus de engel die belast is. Met het blazen in de bazuin. Dat hij de bazuin reeds. Heeft vastgenomen. In afwachting van het bevel van Allah. Subhanahu wa om erin te blazen. En jullie weten allemaal. Wat er gebeurt als hij erin blaast. Dan breekt het uur aan. De profeet zegt. Ik kan niet langer gelukkig zijn. Nu dat ik weet dat hij. De bazaan. Reeds heeft vastgenomen. Wachtende. Op het bevel van Allah. Subhanahu wa om erin te blazen. Toen de metgezellen dit hoorden, zeiden zij tegen hem, tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. O boodschappen van Allah, wat moeten wij doen? Wat moeten wij nu doen? Toen zei hij tegen hen, zegt, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah is ons voldoende. En hij is de beste op wie wij kunnen vertrouwen. We moeten, ik zeg het nogmaals, werken aan onze imam. Zelfs de metgezellen. Die de profeet sallallahu alayhi wasallam) hebben bijgestaan. En gesteund. En hebben gestreden voor de, voor de islam. Waren op het moment dat zij op hun sterfbed lagen. Niet zeker van het feit of zij dan wel naar het paradijs of naar de hel zouden vallen. Omar radiallahu anhu. Toen hij op zijn sterfbed lag, toen hij in zijn rug werd gestoken en vervolgens naar zijn huis werd gedragen en op zijn sterfbed werd geplaatst, toen kwam Ibn Abbas radiallahu anhuma binnenlopen en hij zei tegen Omar radiallahu anh, wees gerust, maak je niet druk, je bent een goede gezel, je bent een goede sahabi geweest van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een goede metgezel geweest van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En toen hij stierf was hij tevreden met jou. En je bent daarna een goede metgezel van Abu Bakr radiyallahu anhu geweest. En toen hij stierf was hij tevreden met jou. En zal ik je wat zeggen? Als jij vandaag de dag of als je vandaag zal sterven. Dan kan ik je garanderen dat alle metgezellen tevreden zijn met jou. Toen zei Omar tegen hem. Luister, ja. Je hebt naar nou het best. Het is middels deze woorden. Of dit soort gepraat. Dat iemand door jullie tot hoogmoed wordt gedreven. En de zaken die jij net hebt genoemd allemaal. Dat zijn allemaal gunsten waarmee Allah mij heeft geschonken, En zal ik je wat vertellen? Zei hij tegen hem. Als ik. Op dit moment. Maar één ding. Zeker wist. Dat als ik deze wereld verlaat. Dat niemand wat van mij hoeft te krijgen. En ik van niemand wat hoop te krijgen. Zegt Omar. Rad. En. O oh Ibn Abbas. Bij Allah. Als ik de grootte van deze aarde aan goud bezat dan zou ik het allemaal gebruiken om mezelf vrij te kopen van de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala voordat ik hem ontmoet dat zegt Omar radiyallahu anhu en toen een andere netgezel, Mu'ad ibn Jabbah radiyallahu anhu deze netgezel, we weten allemaal de woorden van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam richting hem. Hij zei op een dag tegen hem, Ja Muad, Wallahi Inni Ohidduk. Hij zei tegen hem, bij Allah Ja Muad, Waarlijk, ik hou van jou. De Profeet zegt dat tegen Muad, Mnu jabal Ik hou van jou. Meer eer kan een persoon niet toekomen. Een hoger niveau kan een persoon niet bereiken. Maar toen deze metgezel beproefd werd door Allah subhanahu wa ta'ala en getroffen werd door een afschuwelijke ziekte de pest namelijk en hij op zijn 33ste op zijn sterfbed lag en zijn vrienden om hem heen zaten zei hij tot drie keer toe tegen hen is de ochtend reeds aangebroken steeds zeiden ze tegen hem nee nog niet waarop hij zei ik zoek mijn toevlucht tot Allah subhanahu wa ta'ala tegen een avond die opgevolgd wordt door een ochtend die naar het vuur leidt. Mu'ad ibn Jabal weet het niet. En hij zoekt zijn toevlucht tot Allah subhanahu wa ta'ala tegen het vuur. En toen Sufjan het thawrii ook een imam op het gebied van het hadith. toen hij op zijn sterfbed lag. En ik wil, dit zijn niet zomaar verhalen. Dit is bedoeld om jullie harten te verzachten. Die harten die versteend zijn geraakt. die moeten zachter worden. En toen Sofiane het theorie, zoals ik zei. op zijn sterfbed lag. kwam Hamad bin binnen binnenvallen. En zei tegen hem: Ja, Sofiane. Dit is waar jij al die tijd hebt, op hebt lopen wachten. Je staat op het punt om te vertrekken naar diegene... ...naar wie jouw verlangen uitgaat, Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Toen begonnen de ogen van Soufiane te tranen. En hij zei tegen Hamad... Ja Hamad, oh Hamad, vertel mij de waarheid. Denk jij dat ik iemand ben... Die gered zal worden van het vuur? Soufiane al die zijn leven heeft toegewijd aan Ilm al-Hadith, aan de islam, weet niet of hij gered zal worden van het vuur en naar het paradijs zal gaan. Subhanallah. Neem een ander voorbeeld: el Imam Shafi'i. Jullie kennen allemaal el Imam Shafi'i. Shafi'i is een van de bekendste. Geleerde van Erdesunne. En toen hij op zijn sterfbed lag, kwam een muzani binnenvallen. En hij zei tegen Chefe, hij vroeg hem naar zijn toestand. Hij zei tegen, hoe is het met jou? Hoe is het met je gezondheid? Want hij was ziek. Hij lag op zijn sterfbed. En het was net alsof Chefe wist dat het zijn dag was. Hij zei tegen muzani ik bevind mij in een toestand waarin ik deze waarin ik dit wereldse leven zou verlaten en mijn broeders achter me zou laten en mijn daden tegemoet zou gaan en uit het glas van de dood zou drinken en op mijn heer zou afsteken en toen keek hij en moest hij niet aan en zei tegen hem ik weet niet of mijn ziel bestemd is voor het paradijs zodat ik haar kan feliciteren... dus zijn ziel kan feliciteren... of juist bestemd is voor de hel... en ik haar dan... kan troosten. Subhanallah. Stel je voor... en een andere van onze vrome voorgangers... de deed toen hij weer op zijn sterfbed lag... begon hij te huilen. Ze zeiden tegen hem... maak jij je maar niet druk... je hebt vroom geleefd... waarom moet je nou huilen? Hij zei tegen hen... De reden waarom ik huil, is omdat ik niet weet of ik ooit iets heb gedaan. Wat in mijn ogen niks voorstelde. Dat hebben heel veel mensen. Ze doen dingen en ze denken het stelt niks voor. Hij zegt, ik weet niet of ik iets heb gedaan. Het verleden. Wat in mijn ogen niks voorstelde. Maar juist bij Allah subhanahu wa ta'ala als iets groots wordt beschouwd. Als een grote zonde wordt beschouwd. En als Malik ibn Dinar opstond om het nachtgebed te verrichten. En als hij dan klaar was. Dan richtte hij zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zei. O Allah. U kent de inwoners van Jannah en Naar. Tot welke van de twee behoort Malik ibn Dinar? U kent de inwoners van het paradijs en van het vuur. Tot welke van die twee groepen behoor ik? Malik ibn Kijk, beste broeders, dit waren allemaal mensen die hun leven hebben toegewijd aan de islam. Maar ze wisten nog niet zeker dat zij gered zijn. Dat zij het paradijs binnen zullen treden. En dat is logisch natuurlijk. Want je bent niks zeker. Er zijn geen garanties wat dat betreft. En daarom zeg ik nogmaals. We moeten ervoor vechten om onze harten te renoveren. Onze iman te versterken. Want dat is je enige gereedschap die jij nodig hebt op weg naar het paradijs. Ik zei al, als jouw iman goed in mekaar steekt. Dan hoef jij je geen zorgen te maken. En hebben jullie jezelf wel afgevraagd. Tot welke van deze groepen jullie behoren? Welke van deze groepen? Heb je wel eens stilgestaan bij jezelf? Tot welke van deze groepen ik behoor? Een groep die het paradijs zal binnentreden. Of juist een groep die in de hel zal worden geworpen. Sta je daarbij stil of niet? En vooral de zondaars onder ons, de zondaars onder ons. Iemand die bijvoorbeeld andermans dochter belazen. Of een vrouw die ontrouw is aan haar man. Of een man die ontrouw is aan zijn vrouw. Of iemand die zich schuldig maakt aan het geven en nemen van boekenrente. Of iemand die handelt in haram. Of iemand die het gebed verwaarloost. of zelfs helemaal verlaat, of een vrouw die haar hijab niet draagt, hebben zij zichzelf afgevraagd tot welke van deze groepen zij behoren? En gedenk de dag waarop je alleen en naakt voor Allah subhanahu wa taala komt te staan, Wijvelend en onzeker. De dag waarop Gehenna van woede zou koken. Zodra zij. De komst van de zondaars. En de mouchrikenen. En de kofar aanvoelt. En jij je boek overhandigd krijgt. Waarin alles is opgenomen. Alles. Daar wordt niks vergeten. Zelfs dingen die jij vergeten bent. Staan erin vermeld. En dan zal de toon van Allah. Subhanahu wa ta'ala op jou rusten. En dan zal Allah, subhanahu wa ta'ala, de engelen opdracht geven om jou te sleuren en in Jehannem te werken. Beste broeders en zusters, we zijn niet in staat om een brandend huis binnen te stappen. Wie kan dat? Een brandend huis. Wie kan een brandend huis binnenstappen? Niemand. Laat staan Jehennem waarvan het vuur... 70 keer heter is dan het allerheetste vuur die wij hier in Dunja kennen. En daartegenover, want ik wil je niet alleen maar bang maken. Maar daarentegen heb je ook een groepje mensen. Die, die zich hebben gehouden aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. En die ook dan op de dag des oordeels in aanmerking komen voor het paradijs. Voor hen heeft Allah subhanahu wa ta'ala allerlei bekoringen en genietingen. En een mooie overlevering die vermeld staat in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat de eerste groep die het paradijs zou binnentreden, zodanig licht uitstraalt dat het lijkt alsof zij een volle maan zijn. En de groep die na hen het paradijs zou binnentreden, die lijkt op het meest verlichte ster. En ook moet hij in die overlevering een aantal van de kenmerken van deze mensen. Ze zijn vrijgemaakt van alle vieze dingen, van alle vieze eigenschappen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Deze mensen, als ze eenmaal in het paradijs zijn, dan hoeven zij niet meer te urineren. Want dat is iets natuurlijk wat niet echt past bij de inwoners van het paradijs. Het past wel bij de inwoners van deze lage dunia, maar niet bij de mensen van het paradijs. Zij urineren niet. Geen ontlasting, geen spuug, geen slijm, niks. Terug naar het onderwerp van deze lezing. Namelijk dat wij, dat het tijd is geworden voor ons allemaal om te gaan werken aan onze iman. Om onze iman te verversen, te renoveren, te restaureren, alles. Het moet beter. Zo kunnen wij niet verder, dat meen ik. Dus die iman moet beter, veel beter. En weet dat de dood op de loer staat. Of op de loer ligt. Iedere moment kan de dood jou treffen. Dood is de enige zekerheid die wij hebben. Die jij en ik hebben. Ik kan jou niks over jouw toekomst vertellen. Dat, dat, uh... Die kennis heeft alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ik kan je wel vertellen dat je dood gaat. Dat iedereen hier dood gaat. ikram. Iedereen zal sterven. Iedereen zal vergaan. En er rest enkel het aangezicht van jou heer. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om nog langer te wachten met berouw tonen. We moeten vandaag beginnen. En kijk uit voor uitstel. Want een aantal mensen blijven uitstellen. Uitstellen. Uitstellen. Totdat zij getroffen worden door de dood. En daarom toen het tegen een man. Van een stam eigenlijk. Die behoort tot een stam. Genaamd Aburkhees. Tegen hem werd gezegd. Als ik. Geef advies. Geef raad. Zei hij tegen hem. En daar komt sova. Kijk uit voor het woord sova. Wordt wel eens vertaald met weldra. Maar het is een woord die gebruikt. ...woord om aan te geven dat men iets wil uitstellen. Salli, sofa o salli. Verricht het gebed, in de toekomst zal ik bidden. Dat is gevaarlijk. Begin direct en toon direct berouw. Want je kan ieder moment getroffen worden door de dood. Nogmaals, beste broeders. Het is belangrijk en daarom heb ik deze eerste ontmoeting toegewijd aan dit onderwerp. Je zou moeten werken aan je iman, allemaal, en weet, een iman begint met berouw tonen, en weet dat iedereen in aanmerking komt voor berouw. Niemand uitgezonderd, niemand uitgesloten, iedereen. Wat je ook hebt gedaan in het verleden, Al kom je met bergen zonde? Dan komt Allah subhanahu wa ta'ala met bergen vergeving. Het belangrijkste is dat je berouw toont. Toon berouw en keer terug tot Allah subhanahu wa ta'ala. Beloof Allah subhanahu wa ta'ala dat je vanaf nu afstand zou nemen van alles wat hij heeft verboden. Beloof omdat jij zijn voorschriften zou nakomen. En ook geef jezelf de ruimte, de tijd om. Lezingen en lessen bij te wonen, om jezelf te onderwijzen in het geloof. En het bijwonen van zulke lezingen, draagt ook bij aan het versterken van je iman. Beste broeders, het belangrijkste is dat ik jullie aan het denken zet. En mezelf ook aan het denken zet. Vanaf nu gaat er iets gebeuren, gaat er iets veranderen met onze iman. Hoe doe ik dat? Door me meer te houden aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons daarbij te helpen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die het paradijs zullen binnentreden. En subhanakallahum wa shadoen la ilah in te